Exclusief. Eigenwijs. Grensverleggend. Op locatie. Bureau Buitenland. Nu. Het harmede botje. Bon Ané. Happy New Year. Glücklich is neues Jahr. Sena saída. Feliz año nuevo. Buen año. Welkom bij Bureau Buitenland. Het enige radioprogramma met de blik over de grens. Op deze nieuwjaarsavond een speciale uitzending over leiderschap. Want in deze verwarrende tijden maakt de leider meer dan ooit... het verschil tussen succes en falen. Of het nou om een bedrijf gaat, een land of zoiets als de Europese Unie. Gaat Barack Obama de geschiedenis in als de man... die de Verenigde Staten door de crisis gaat leiden... of zal hij roem, roemloos eindigen na een eerste termijn? En haalt Vladimir Poetin het einde van het jaar en Sarkozy? En wat kunnen ze leren van leiders... die het afgelopen jaar van hun voetstuk vielen? Want dat waren niet de minst. Muammar Gaddafi en zijn rioolbuis. Dominique Strauss-Kaan, die zijn kans op het Franse presidentschap... zag vervliegen na de affaire met een kamermeisje. En dan niet te vergeten Silvio Berlusconi, die een puinhoop achterliet... maar blijft zeggen dat hij een geweldig leider is en blijft. De een eindigt in een plas bloed, de ander moet zich voor zijn daden verantwoorden... voor het internationaal strafhof in Den Haag. Hoe zou Mohammed, Muammar Gaddafi en Osama Bin Laden vergaan daarop in wolk? We vroegen scenario-schrijfster Gertie Schouten om haar fantasie te paren... aan haar feitenkennis en twee radiodrama's te schrijven... waarin omstreden leiders met elkaar in gesprek gaan. Wauw! Het is jij of ik, Osama? Slechts één van jullie kan de winnaar zijn... Van de voice of heaven. Meer om kwart over zeven. In het tweede bedrijf hoort u de Servische leiders... Radovan Karacic en Radko Mladic. Waar spreken deze oude leiders over met elkaar in de Scheveningse gevangenis. Wat dacht je toen ik deze zomer naar Den Haag kwam? Ik ga die oude afgetakelde Mladic... en nu voor eens en voor altijd onderkrijgen. Dat dacht jij? De oorlog is voorbij. Alleen tot jou wil dat maar niet doordringen. Tot zover het tweede fragment uit de radiodrama's die we vanavond laten horen. Gebaseerd op ware en onware verhalen tussen dode dictators en levende oudleiders. Dat dus straks. Eerste gesprek over leiderschap anno 2012. Waar moet een goede leider aan voldoen? Wat kunnen ze leren van de gevallen leiders uit 2011? Hier aan tafel Robert van der Roer, expert in diplomatie en leiderschap, oud-NRC-redacteur. Welke leider viel volgens u toch wel het allerdiepste in 2011? En waarom? Gaddafi. Waarom? Omdat hij ja, zijn eigen graf letterlijk heeft gegraven. Uh, hij had een kans om er nog levend uit te komen. Hij had eerder de rebellen een plaats aan de onderhandelingstafel moeten geven. Daarna heeft hij nog een taxatiefout gemaakt. Hij kon het land nog ontvluchten. Die kans heeft hij ook laten lopen. Klassieke fout gemaakt. Ik zit het wel uit, dus niet. En hij werd gelinst. Hoogmoed komt voor de val. Jeroen Smit, hoogleraar journalistiek en auteur van boeken waarin leiders van bedrijven tot op het bot werden geanalyseerd. Zoals De Prooi over ABN AMRO... en een boek over Kees van der Hoeven van Albert Heijn in Het Drama Aholt. Um, we hebben het in deze uitzending vooral over politieke leiders. U bent gespecialiseerd in bestuurders uit het bedrijfsleven. Wat hebben de twee gemeen? Ik denk dat voor, voor, eigenlijk voor alle leiders geldt... ook op het voetbalveld bij zo spreken... dat op het moment dat ze succesvol zijn en dat succes houdt aan... dat ze dan op een gegeven moment in hun eigen waarheid gaan geloven. Hoogmoed. En uiteindelijk, precies, als dat maar lang genoeg aanhoudt... dan ga je bochtjes afsnijden en die bochtjes worden steeds groter... want je denkt, ik kan me dat permitteren. Ik word bejubeld. Je verzamelt mensen om je heen die net zo zijn als jij bent... en dan eh, langzaam maar zeker verlies je het zicht op de werkelijkheid... en gaat het mis. Ja, wat is het belangrijkste verschil tussen leiders in het en politici? Nou, um, zeg maar, in de politiek zijn er, is er een aantal checks en balances. Je hebt een parlement... Je hebt de media die je op de voet volgen. Er zijn verkiezingen om de zoveel tijd. Dus daar moeten leiders toch steeds weer verantwoording afleggen. En zijn ook zichtbaar en um, worden op de voet gevolgd. En meteen weer een spoedebadje. In het bedrijfsleven is dat allemaal niet. Minder kans om. Uh, ja, mi ja, je om, wordt ja. van de werkelijkheid te vervreemd. Als je iets stoms zegt of iets, iets onhandigs doet, dan wordt dat breed uitgemeten. Alles wordt gevolgd. Ja, De afgelopen jaren waren, de zeggen 10, 15 jaar geleden, waren de, bedrijfs, de, de, de mannen van de bedrijven de grote helden. Ja. En de politici en de bureaucraten en de ambtenaren een beetje de klunzen. Ja, Winnen kan dat? Ja, dat kan dat ja, wel. Je ziet dat, dat wat dan altijd als neoliberaal wordt geschetst. Hè, dat het doortrekken van de marktwerking. Dat wordt nu stevig gerelativeerd. en ik denk ook terecht. We hebben die marktwerking en het heilige geloof daarin... heeft ervoor gezorgd dat we bijvoorbeeld banken vol op de ruimte hebben gelaten... te dereguleren en zich te gedragen als gewone bedrijven... die aandeelhouderswaarde opeens belangrijk vinden. Het is terecht dat dat weer een beetje wordt gerelativeerd. En dat overheden, politici... Uh, weer wat meer uh, te zeggen hebben. Ja, ook hier aan tafel Helmut Woudenberg, acteur en theatermaker. U speelt op dit moment de voorstelling Übermensch. Heeft u de afgelopen maanden gespeeld over Hitler? Lovende recensies waren er voor uw vertolking in 2007... van een andere veelbesproken leider, Pim Fortuyn. Van welk van de gevallen leiders van het afgelopen jaar... zou u het liefste een toneelstuk maken en spelen? Uh, ik ga nu een beetje de richting uit, dat is niet afgelopen jaar, uh, naar de katholieke kerk, naar Bischop Gijzen. Heeft u ook een buitenlandse leider op het oog waarvan u denkt: van nou, dat vind ik een inspirerend iemand om ooit een keer uh, nou die, op het toneel uh, die, te die, verbeelden? Die Strauss-Kaan is ook, ook heel interessant. <lacht> daar, daar is net een, een boek van verschenen, de Oud-Dinnetwaars. Waar, waarbij blijkt dat, dat dat seksuele gedoe van hem nog veel erger is... dan uh, alleen dat, uh, dat kamermeisje wat, wat naar zijn geslacht heeft gewezen... achter die uh, uh, handdoek. Uh, Assad vind ik ook heel interessant, omdat, omdat, hij, het, omdat hij ijzeren heinig uh, uh, doorgaat. Ja. En het nog maar de vraag is of hij het komend jaar ten val komt, wat te hopen is. Maar... Ja. Oké, okay. uh, u heeft zich mogen verdiepen in de rol van de oud-Libische leider Gaddafi. Wij vroegen ons af hoe zou het hem vergaan. Stel, hij is aangekomen in het Hinamaals. Wie komt hij tegen? Of samen met Bin Laden misschien? Of horen ze in de hemel helemaal niet thuis? Luistert u naar het volgende radiodrama over drie machtige mannen aan de hemelpoort. Hey, Hé! Hey. Ik wil erin! Het is me beloofd!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 Wie bent u? Zijn rigide opvattingen zijn Osama Bin Laden fataal geworden. Hij is uitgeschakeld voor die ene felbegeerde plek in de emel. Het is tijd om afscheid te nemen van Osama Bin Laden. Waarom mogen wij u niet zien? Hey, draai uw stoel om. Wij nemen afscheid van Osama Bin Laden. Hey. Hallo, draai uw stoel. Hey, wat doe je? Hey. Ik heb gewonnen. Blijf aan je bed. Blijf van de stoel aan. Saddam Hussein.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 Hey daar! Het is niet eerlijk. in je veel te veel spreektijd Er is mij iets beloofd! Oh, Waarom zij zijn dictators nergens, zij nergens meer? Welkom op hun oude de dag. De hey daar! Als zij de naam Amerika horen zien zij. Ik heb gewonnen. Ik eis afgaan. nu toegang tot de hemel. Ik hoor thuis in de hemel.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 Is het nog 2011? 2012. Is het wel de hemelpoort? U hoorde het radiodrama Jihad aan de hemelpoort... met Helmut Woudenberg als Muammar Gaddafi... Bert Luppens als Saddam Hussein... en Mustafa Doeghulu als Osama Bin Laden. Dit is nog steeds Bureau Buitenland op deze nieuwjaarsdag... met een speciale uitzending over leiderschap. Hier aan tafel acteur en theatermaker Helmut Woudenberg, u hoorde hem net. Jeroen Smit, auteur van onder meer De Prooi over ABN AMRO... en vorig jaar presentator van de NTR-serie Leider gezocht. En Robert van der Roer, deskundig op het gebied van leiderschap en diplomatie... en oud-redacteur van NSJ Handelsblad. Helmut Woudenberg, u speelde in dit radiodrama Gaddafi. Hoe zet je zo iemand neer? Is dat moeilijk? Nee, is niet moeilijk. Want? <laughs> ja, zo, zoals je elke rol neerzet. Ja. Wel gekeken je, je naar fragmenten? Je trekt naar jezelf toe. En je, en je, nou ja, ik heb hem gezien op, op, op televisie. Ook uh, dat die Bert en Ernie persifleert. Maar nee, je bekijkt iemand altijd op zijn... Uh, Wat is zijn stijl, de hyperbol? Is dat een... Ja, hij, hij, heeft, hij heeft ook iets heel melanchol, melancholieks. Dus hij kan heel militair en, en heel bombastisch uh, spreken... Maar, maar plotseling ook heel melancholisch en, en, en, en, en soft, uh, soft zijn. Ja, op die manier probeerde hij de harten te veroveren van de Libiërs. Dat dus is hem lang gelukt. Maar waar is het misgegaan? In, in zijn ja. performance, hè, bedoel ik. <kijf> Nou ja, ik heb hij hij is ook de, de, wat we al gezegd hebben. Hij heeft ook het, het, het contact met de werkelijkheid verloren. Hij, hij geloofde dat ook niet die opstand. Hij, hij dacht ik geloof dat hij echt denkt dat dat al qaeda was of dat het een groepje uh, de extremisten waren die die die heibel aan het schoppen waren. En hij dacht dat het volk nog gewoon van hem hield. Ja. Ja. Dus hij, Tot stomme verbazing is hij uit die rioolput gehaald. En, en, en zei hij ook tegen die, die mensen die hem omgingen brengen... Dat, dat, dat hij zei, maar ja, dit vindt God niet goed dat dit, dat dit gebeurt. God zal jullie straffen. Volkomen onbegrip met, met, met, met hoe de werkelijke situatie was. Ja, we hadden dus Osama Bin Laden, Gaddafi en Saddam Hussein. Allemaal een andere ideologie, maar toch als leiders leken ze op elkaar. Robert van der Roer, wat hadden ze met elkaar gemeen... Deze drie mannen? Geweld. Het gebruik van geweld. Ik denk dat dat uh, het belangrijkste kenmerk van een dictator is. Dat hij bereid is geweld te gebruiken. Uh, ik vind toch wel een belangrijk verschil uh, tussen de drie. Want dit is echt wel appels met peren. Twee dictators die hun eigen bevolking uh, uitmoorden. Terwijl uh, Osama Bin Laden toch vooral gericht had tegen vreemde burgers. Ja. Uh, uit het westen. En uh, de loopbaan uh, van uh, Bin Laden is beduidend korter. Zeg maar een derde van die van Gaddafi. Gaddafi is 42 jaar aan de macht geweest. En Bin Laden maximaal 13, 14 jaar. Ja. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Saddam Hussein. En, dus ook, en ook de schaal is natuurlijk uh, uh, klein, uh, ja, is anders. Omdat uh, Bin Laden had ook uh, Amerika als, als vijand nummer 1. En dat, had, dat, dat gold niet voor uh, Saddam Hussein, dat gold ook niet voor Gaddafi. Nee. Als je uh, leiderschap, als het even wat breder trekken, Jeroen mm. Smit. Uh, vorig jaar een programma gemaakt, uh, leiders gezocht voor de ja. NTR. Re Reis de hele wereld over. Is er een soort maximale houdbaarheidsdatum aan een leider? En hebben deze mannen, ja. in ieder geval, hoe uh, zijn en Mohammed Gaddafi, die. Ik zou zeggen een jaar of zes of zo. Zeven. Maar dan hebben deze... In Amerika kan een president ook maar één keer herkozen worden. Hè? Ik denk dat dat heel gezond is. En deze mannen zijn er natuurlijk ver overheen gegaan. Het is... ja, wat, er, wat er gebeurt is als je succesvol bent... dat zal bij deze mannen niet anders zijn geweest. Dan verzamel je mensen om je heen die ongeveer net zo zijn als jij bent. Een soort hofhouding die alleen maar bevestigt in dat gelijk. Ja. En dat dringt helemaal niets meer in door wat anders is. Je pikt ook helemaal niks meer op van een omgeving die verandert. Hè? Vandaar ook die verwondering van Gaddafi. Die, die je denkt van... Ja, maar gebeurt hier. Die, ja. ik, ik dacht misschien nog even juichend uit die rioolbuis te kunnen klimmen. Nou, hoewel op dat moment... Hè, dus ik denk dat dat, ja... En dan gaat het dus mis. Osama samen Laden even heel kort. Is, is dat een knap leider geweest? Jemina. Je uh, het is natuurlijk het... ongelooflijk knap dat hij zo lang uh, zich heeft kunnen verstoppen. Uh, onwaarschijnlijk bijna. Uh, wat ik wel mooi vond, ik heb natuurlijk uh, net goed geluisterd, een mooi stukje daarin vond ik dat op een gegeven moment, ik geloof dat het Gaddafi was, die zei van ja... Uh, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dat was een verdediging. Uh, wij moeten grenzen aangeven. Dat zie je eigenlijk bij alle leiders. Want... Ook dit soort leiders hebben best iets van een geweten. He, dat misschien wat vermindert na verloop van tijd. Maar in dat geweten speelt zich zo'n soort dialoog af. He, dat, dat hoort bij dat leiderschap. Wij, wij zijn er om die keuzes te maken. In het bedrijfsleven, en vertaling naar het bedrijfsleven... waar ik natuurlijk wat meer ben ingedoken de afgelopen jaren... dan zeggen dit soort leiders ook van... ja, ik, ik moet gewoon overleven in een wereld van markt en strijd. Dus he, het gaat allemaal over eten of gegeten worden. Ieder voor zich, God voor ons allen. Dus ik moet harde keuzes maken. Ik moet mensen ontslaan. Of ik moet voor de winst gaan, voor de bottom line, voor de mm. korte termijn. Mm. En dat vond ik ook wel mooi even terugkeren. Ik denk dat daar een mooi parallel zit. Uh, dus in, is, ook die mannen worstelen met dat geweten... en lossen dat op deze manier op. Als je nou even het geweld buiten beschouwing laat... zijn er Gaddafis in het bedrijfsleven, Jeroen? Nou, op deze... Uh, ja, jeetje, dat is wel een hele... Uh, maar ik denk wel dat je kan stellen... dat ook in het bedrijfsleven... de doorgaans wat minder empathische mannen... Uh, carrières maken... He, om een carrière in het bedrijfsleven te kunnen maken... moet je stappen zetten, moet je promotie krijgen... en moet je als het even kan tien of 15 promoties krijgen... in dertig jaar tijd, noem ik even. En dan moet je hard gaan. En als je dan heel empathisch bent en je verplaatst in je omgeving... en daarmee bezig bent met die omgeving... ja, dan ga je niet zo hard. Nee, dat is ook... dus dat geen antwoord daar... op mijn vraag. Nou ja, ik denk dat daar dus wel een parallel te trekken. Dat dat, dus er zijn, er zijn ja, ik, heb niet echt, ik vind het moeilijk om iemand uit het bedrijfsleven te zeggen... Want dat is een soort Gaddafi. Maar er zitten wel hele duidelijke parallellen in karakters. Er is een onderzoek geweest van Antoinette Reizenbelt. In 2011 promoveerde ze het onderzoek naar narcisme bij topbestuurders. Zij zegt, ja. narcisme, ofwel de zucht naar macht en erkenning, is een voorwaarde voor goed leiderschap. Meens. eens? Ja, Antoinette Reizenbelt heeft inderdaad daar een promotieonderzoek. Dat is een knap onderzoek. Um, Amerikaanse bedrijfsleven heeft ze daar uh, op een rijtje gezet. De relatie tussen, met name narcisme heeft ze onderzocht. Hè? Ja. Narcisme en fraude. En zij zegt dan, om een leider te kunnen worden... moet je narcistisch zijn. Ik denk zelf dat bijna iedereen... In meer of mindere mate narcistisch is. Maar goed, narcisme voedt een bepaalde behoefte om uh, leiding te geven. En dan, en dan dat is het heel knap: dan, dan laat ze zien dat. Um, en dat het narcisme zorgt van, ik ben succesvol... Dan, en, dan, en dat is dan verslavend. En dan doe je steeds grotere beloftes om weer dat applaus te krijgen. En dan moet je steeds over jezelf heen gaan. En uiteindelijk doe je die belofte die je niet meer kan realiseren... zonder te frauderen. Ja. En dan zit je dus ingevangen in iets... en dan ga je dus dat bochtje afsnijden... om te zeggen, ik kan me dat permitteren. En zij laten dus zien inderdaad dat een overmaat van narcisme... leidt tot frauduleus gedrag. Ja, ja het is een soort uh, vergoddenking... Ja. Uh... Ja? Een soort vergoddelijking van jezelf ook. Dat, Adolf Hitler die, die schrijft ook in Mijn Kampf... Uh, het is tijd dat de grote leider op moet staan. En uit een schijnbaar onbetekenende, nietszeggende man. zal als de nood het hoogste is, de leider opstaan. Met doodsverachting op het gelaat, stalen vastbeslotenheid en ijzig koel cool overleg. <laughs> Roeping, daar had hij over zichzelf dus eigenlijk. Hij, hij ziet zichzelf als een nee, onbetekenende ja, ja. man die, die zich... Geroepen op. wordt. Ja, ja, ja. Helmut uh, Woudenberg, uw, uw opa en uw vader waren lid van de NSB... en dus volgelingen van Hitler, de man die u net citeerde. Ik, ik neem aan dat het verstandige mensen waren. Uh, uh, Heel verstandig. Uw, uw opa en uw vader. Uh, kunt u zich nog herinneren wat ze zo charismatisch aan, aan Hitler vonden? Ja, mijn vader heb ik nooit gekend. Die, die is op 25-jarige leeftijd gesneuveld uh, bij de SS en aan, aan het, de Oostfront... Mijn opa heb ik daar, ik zat in de puberteit hoor, toen ik hem uh, het daarover sprak. En hij wilde mij wel dingen daarover vertellen. Heeft nooit, Na de oorlog? Hij heeft het nooit, oh, ja, hij heeft het nooit over Hitler gehad. Hij heeft het over Nederland gehad, over, over, over mussert. Maar waarom en, volgde en, hij en, die en, mussert? Kon hij nou, dat het was klaren? wel zo dat, dat mijn opa daar eigenlijk uh, uh, niks van moest hebben. Hij, hij reisde naar Duitsland de, uh, voor zijn werk, lang voordat hij in de politiek zat. En, en toen zag hij die hysterie daar uh, uh, rond Hitler. En daar begreep hij eigenlijk niks van. Hij is eigenlijk gevallen voor de zaak toen hij terugkwam in Nijmuiden, waar hij woonde. En plotseling zag dat daar grijze mussen van. grijze muizen van mensen. eigenlijk plotseling heel erg dynamiek waren geworden. Heel dynamisch. Die, die spraken over de eenheid van Europa. En die hadden het over de toekomst. Dat, dat is het, ja, een jaar daarvoor liepen ze nog bescheiden en gebukt over straat. En plotseling zaten ze bij... En dat wat had Anton toch maar voor elkaar gekregen? met zijn Ja, nee, ja, ja of, of, of Hitler. Ja. Of, of de tijdgeest of, of, of, of wat dan ook. Ja, Er is nog een kenmerk van leiders uh, uh, volgens wetenschappers. En deze is van de hoogleraar Leiderschap en psychoanalyticus Kets de Vries. Hij werkt aan het INSEAD, een business school in Frankrijk. En hij is de coach van topmanagers. Hij zegt, veel topmannen zijn echte machtswellustelingen. Ja. Ze hebben meer honger naar macht dan anderen. Ze willen allemaal het alfamannetje zijn. De baas op de apenrots. Is er verschil met leiders uit de politiek, Robert van der Roer? Nou, ik moet even denken, eens uh, nu u dit vertelt, aan Kofi Annan. Die een, keer, uh, die een keer interviewde en zei... een goede leider uh, is een leider en een volger. En het gaat om die balans. En dat is ook wat Jeroen uh, al eerder zei. Als, je op, op, als op een gegeven moment het ego de, de, de inhoud gaat domineren... en, en, en, en he, de redding van het ego de kwaliteit van een besluit gaat domineren... Ja, dan ben je in een vrije volbeland. En dan is het eigenlijk al te laat. Ja. Ja. En Ketsevries zegt ook nog iets heel anders. Die zegt het zijn allemaal insecure overachievers. Allemaal onzekere mensen die zichzelf ook een beetje moeten overschreeuwen... En hij is een hele aardige, ik heb hem gesproken voor die televisieserie in de tijd, een jaar geleden. En die zegt, het zou ook goed zijn dat je daarom in een raad van commissarissen, raad van toezicht, hè, dat is de club mensen die toezicht houden op zo'n directeur, daar zou eigenlijk ook altijd minstens één psychiater in moeten zitten. Mm -hmm. hè, want daar zitten nu ook allemaal bankiers of, of rationele economen, hè, die toezicht houden op andere rationele economen. Dat is allemaal een beetje hetzelfde. Nul diversiteit. Maar zet er gewoon maar een psychiater neer die ook het gedrag... Die, gewoon, die ook zicht houdt op gedrag van mensen. Ja. Ik denk dat dat, dat dat veel te weinig gebeurt. Je moet inderdaad in de gaten houden... of iemand op een gegeven moment om de haven klap in een soort society straat. ik noem maar wat... Mm. Hè, en, en, en, uh, en op een gegeven moment in een scheiding terechtkomt... en voor een, een, een, een, een veel jongere partner gaat. En daar heb ik allemaal geen morele oordeel over. Maar dan zie je dat iemand in een hele andere om zich anders gaat bewegen. Grotere auto's gaat rijden misschien wel. Of, uh, ja. en, en, en dat moeten we voor een deel ook allemaal kunnen. Maar tegelijkertijd in dat gedrag... Zo'n mooi voorbeeld bij een, een woningbouwcoöperatie, Rochdale. daar had je de directeur die heette Mullenkamp, herinner ik mij. En dat, is een, dat speelde een paar jaar geleden. Gewoon een woningbouwcoöperatie. Die man kwam op een gegeven moment in een Maserati met chauffeur voor. Ja, mee. ja, ja. ja nou, dat is, hoe concreet wil je het hebben? Hè? Dat ja. is dat, nou. uh, die had wel een uh, psychiatrisch een boord uh, nodig gehad. Dus nou, nou ja, dat, dat zijn gedragskenmerken. Uh, nou, hier is iemand het een beetje aan het kwijtraken. Maar. Uh, zou het ook handig zijn voor politieke lijst? We hebben bijvoorbeeld uh, Barack Obama in het Witte Huis zitten. democratisch gekozen, keurige man. Uh, uh, Rob van der Roer, is dat iemand die ook last heeft van... Uh, neiging tot <tossimus> machtswellust, narcisme? Zou die ook een psychiater nodig moeten hebben? Ik denk dat uh, Obama voldoende mensen om zich heen heeft die, uh, om dat in te perken. die hem scherp houden. Ja. Ik denk dat Obama al uh, zijn handen vol heeft aan het congres. Aan de republikeinen. De, die geven hem elke dag een, een koude douche. Dus um, als je het nou over iemand als Obama hebt... ja, daar is de glans toch wel redelijk vanaf inmiddels. Nou, is dat zo? Hij, is, hij begint net, toch? Nee. We krijgen nog ja, ja, nee, ah, nee, een nee, nee, nee, nee, We hebben nee, een optimist in de zaal. We hebben een optimist in de zaal. Michelle Obama. Uh, Michel Obama. Kijk, die, volgens mij, daar gaat het allemaal om. En die, die is volstrekt dominant. En die zorgt voor gezonde checks en balances in het gezin Obama. Daar ben ik vanaf nou, Ja, met die, met die banken toch? De, de, de grootste schurk is nu uh, toch minister van Financiën daarin... Uh, en, en dat, dat heeft Obama maar te slikken, toch? Ja, daar moet ben... hij zich bij neerleggen. Oké, okay, maar ik weet niet precies waar je nu op doet, maar de, de, die... die bank... nou, de inside job heb ik gezien. Oh, oké, okay, okay. maar dat speelde voor Obama eigenlijk, hè? De, de problemen ja, ja, ja, die daar maar, de, maar, maar, maar de man die, die daar de grote aanstichter was van... de. Henk Paulsen. Ja, ja. Ik, ik weet niet meer precies. Helmut Woudenberg, um, we hebben het nu allemaal over ontzettend slecht trikken gehad. Obama komt nu op het laatst even langs. Is dat een leider met een uitstraling waarvan je zegt, dat is... Ja, dat vind ik wel een positieve uitstraling, ja, ja. Wat is het geheim dan van hem? U over de performance hebben we het. Over hoe ja, hij het doet. Ja, maar, maar, op een bepaalde manier krachtig, maar, maar toch ook bescheiden. Dus helemaal niet dat... dat, dat... Dat joviale of, of, of dat. Heet, wat, wat, wat, wat Bush wel heeft. Bush heeft dus een zekere jovialiteit. De pro probeert hij toch. De show, hij probeert de show te maken, terwijl Obama dat, de, dat op, een, ja, op een aannemelijke manier doet. Nou, en hij lijkt vooral, ik heb dat boek gelezen, Dreams for My Father, heet het geloof ik. Ja. Als je die achtergrond. En, maar het is bijna initiatief, we hebben we op gegeven moment hebben hem ontmoet, Maar initiatief, Het lijkt iemand die luistert. Die ja. echt luistert. Ja, die, nou, in, die trouwbaar is in ieder ja. geval. Als je, je daar is. met hem praat, dan kan ik me zo voorstellen... ook als wij bij hem aan zouden, zouden ja. schrijven, dat hij echt naar je luistert. Ja, ja. En ja, uh, leiders die de weg kwijtraken... of die ergens op een plek zitten waarin ze dat draaien... die luisteren niet meer. Die hebben niet meer de behoefte om nog andere dingen te horen. Want het is toch minder dan wat ze zelf denken en vinden. Ja, na, na deze, deze goede uitzondering... gaan we het weer hebben over een paar slechtrikken. Want wij hier in Nederland mogen ons erop voorstaan... dat leiders die van wandaden worden verdacht worden berecht bij het Internationaal Strafhof. Het meest recent kwam de gewezen president Kabakbo van Ivorcus naar Den Haag. Oud-president Charles Taylor van Liberia, de voormalige Servische president Milosevic... en zijn landgenoten Mladic en Karadzic zijn ook hier. De laatste twee zitten samen vast in de gevangenis van Scheveningen. Hoe blikken Karadzic en Mladic terug op hun periode dat ze de touwtjes nog in handen hadden? luistert u naar het tweede bedrijf van ons radiodrama over leiderschap. Met in de hoofdrollen Radko Mladic en Radovan Karacic. Die worden gespeeld door Frits Lambrechts en Bert Luppens. En Helmut Woudenberg is de gevangenenbewaarder. Verdomme, hè? Gelukkig nou, nieuwjaar, Ratko. Nou, oh, Radovan. Moeilijk, hè? Suiker in een kopje. Oh, ik heb een koppijn. Ik ben altijd in gevecht met die stomme suikerpot. Ah, is er nog uh, water? Oh. Hey, ik heb iets te veel Slibovic gehad. Wedstrijdje tegen de Kroaten. Ik heb gewonnen, natuurlijk. Is die het? Een van jou? Nee, maar... Oh. Dank je. Wil jij een schipje? Nee, ik, wacht. Ik doe het zelf wel. Nee, ik kan het. Nee, gezicht, hè? De ooit zo machtige generaal Radko Mladic... die met zijn trillende hand suiker in een beker probeert te krijgen. Denken ze dat je arm nog bijtrekt? Weet ik veel. Hm. Valt niet mee toch, hè? Zo'n eerste keer oud en nieuw in de cel. Hé, hey, eet je mee? Ik, uh, ik maak groentesoep à la Rado van Kercic. Doe maar, doe maar. Met eh, uh, originele servisors. Zo. <laughs> Perzik. En, eh, uh, appeltjes. Nee, nee, dankjewel. Nee, maar alles uit de gevangeniswinkel. Belachelijk. Goed spul, hoor. Goed spul. Heren. Bernhard. Gelukkig nu jij, jongen. <laughs> Jesus, wat heb ik een kop. hè? Ik ga er geen cent uitgeven. Nou, je, je moet er toch wat van maken? Ik moet niks. Meneer Mladic, de medicijnen... Hij nou, Zet er op tafel. Waarom zou u de tijd niet een beetje comfortabel doorkomen? Doet Mirjana ook trouwens? Ze koopt tegenwoordig bijna al haar kleren bij de bonneterie. Meneer Mladic, de procedure is dat u de medicijnen slikt... in aanwezigheid van de bewaking. Lek maar met je procedure. De bonneterie, ik begrijp niet dat je dat aanmoedigt. Wat bedoel je? Ik heb Boslika verboden om ook maar één rol pleepapier hier in Nederland te kopen. Meneer Mladic. Generaal voor jou, hè? Hé, hey, kom op ermee. mee. Oh, sorry hoor. Hey, ze glippen zo uit mijn handen. Ja, dat heb jij met dat lamme pootje van me. Bernard, wil jij straks ook een kopje soep à la Radovan Karadzic? Niet te gekruid, hè? Zoals jullie in het Westen het lekker vinden. Mijn dienst zit erop. Een andere keer graag. Ga je oliebollen eten? Ja, en de laatste vuurpijlen afsteken. Met je zoon zeker? Marco, heet hij toch? Geen illegaal vuur, ik, hè? Je bent zo'n paar vingers kwijt. Komt in orde, Radovan. Meneer Mladic, ik zal rapporteren dat u weigert uw medicijnen te nemen. Ja, doe dat vooral, jongen. Trouwens, Bernard, heb jij een paracetamolletje voor me? Dat cadeautje van jou, dat ligt nogal zwaar op het hoofd. Ik zal uh, kijken wat ik voor u kan doen. Heren. Die Bernhard, dat is een geschikte kerel. Oh ja? Ik vind het jammer dat jij je zo afzondert. Dit is het Haagse Hilton. We hebben fitness. Een bibliotheek. Een winkel. Het kan slechter, toch? O, ja. Ja, alleen... Uh... Die, die missen. Ja. Kijk. Wij zijn de slagers van de Balkan. Dan hadden ze ons wel wat beter materiaal kunnen geven. Zeg, kan die Bernard niet wat uh, voor mij ritselen? 200 slaap willen? Wat? Heren, alsjeblieft. Volgende keer uh, moet het via de arts. Bernard, sorry voor mijn uh, onhandigheid daarnet. Kan ik mijn medicijnen alsnog krijgen? Bij de indruk was dat u ze niet wilde. Dat was dan een hele verkeerde indruk, jongen. Ik zal kijken. In verband met het nieuwe jaar is alles vooraf klaargelegd. Ik vertrouw op je. Je bent een geschikte kerel, weet je dat? Heren. Wat moet jij met slaappillen? Mijn goede voornemen voor 2012 is... om er zo snel mogelijk een eind aan te maken. Nou. En jij denkt dat Bernard je gaat helpen? Waarom niet? Mag ik eens, Tuggy? president Slobodan Milosevic... ...die kregen het ook voor elkaar. Milosevic was ziek. Hij wilde helemaal niet dood. Wil jij die grote pan aangeven? Ze hebben vreemde stoffen gevonden in Milosevic's bloed. Hoe kwam dat dan? Katko, dit moet hij niet willen. Dan krijgen ze toch precies waar ze op uit zijn. Het is dus juist buitengewoon effectief om te laten zien dat het Joegoslavië-tribunaal een anti-Servische poppenkast is. He? Weer een mislukt proces. Weer de verdenking dat de verdachte is vermoord. Nee, maar ik heb jou nodig in de rechtszaal. Dan kunnen we de sprookjes doorprikken dat wij bloeddorstige, oorlogzuchtige monsters waren. Radko, het werkt echt. Een paar weken geleden moest een overlevende van Srebrenica getuigen. Ontzettend zielig allemaal. Ik zag de gevieren traan wegvegen. Maar toen ik vroeg of de Bosniaks zelf niet voortdurend aanvielen... vanuit Srebrenica, kreeg ik geen antwoord. En jij denkt dat we daarvan onder de indruk zijn? Pijt van je af. We verdedigden ons land. Het was oorlog. Niemand had het ooit nog over Srebrenica gehad als we hadden gewonnen. Boejonpoeder... Zal ik dat doen? Nou, lukt dat? Ja. ja. Nou. Nee. Weet je waar ik altijd aan denk als ik die leugenaars aanhoor? Nou. Aan de cafés in Belgrado, waar de muren vol hangen met onze portretten. Ja, ja. Dus jij werkt netjes mee in het belang van het Servische volk? Jij, ik, Melozovic... Zijn oorlogshelden. Ik ben niet toevallig opgepakt. He, ze zijn maar al te blij dat Servië nu lid mag worden van de Europese Unie. He, ik was gewoon wisselgeld, jongen. Is dat waarom je al maanden als een oorwurm rondloopt? Bedoel jij soms mijn slappe mannetjes? He, ik heb twee beroertes gehad, jongen, vandaar. Ja, zonder ons was er geen Servië meer geweest. En al helemaal geen Servische Republiek in Bosnië iedereen. Ja. Eet de hele multi club mee van je soepje. Nee, nou, dat is wel genoeg hoor. Voor een Servische volksheld verbaast het me hoe jij hier gedraagt. Borrelen met de Kroaten, pingpongen met de moslims. lijkt verdomme wel één gezellige gevangenisfamilie. Gadverdari, hoeveel heb je erin gegooid? Is dat een psychiater in jou soms? He? Of de corrupte chageraar? Sorry. Het is één grote raddo van Karadzicjo. Overlevingsinstinct, dat is heel goed ontwikkeld bij jou. Uh, mag ik de suiker? Misschien is die nog te redden. Weet je waaraan het mij moet denken? Weet jij waaraan het mij doet denken? Aan ons akkervietje in 1995 in oorlog. Ik weet nog goed hoe ze over ons schreven, hè? De twee-eenheid die de Bosnische Serviërs te vuur en te zwaard zou verdedigen de politiek-leider van de Bosnische Serviërs, Radovan Karacic... en zijn trouwe generaal Radko Mladic. Ik denk dat ik kan raden waar je het nu over gaat hebben. Oh ja... Toen ontsloeg je mij, weet je nog? Je durft het me niet eens zelf te vertellen. Ik heb het kort daarna teruggedraaid. Omdat ik de generaals achtermaat. Omdat ik het hele Servische volk had. Ik zou haast denken dat je het expres hebt gedaan met die soep. Tjoh, joh, joh, joh, ja, Het was heel vervelend voor jou, hè? Want jij vond mij veel te kritisch over de corrupte strontvliegen die jij je vrienden noemde. Ik heb het teruggedraaid omdat ik interne oneenigheid wilde voorkomen. Is er een kans dat jij mij de borst kunt aangeven? Rado Radovan Karadzic die opkomt voor de Servische eenheid. Laat me nou toch niet lachen, man. Donder toch op. Jij was overspannen. Ik vermoed door... Uh, familieproblemen. Nee. Hey, verdomme, jij wel even, hè? Ja. Er was geen land met jou te bezeilen. Houd toch op, man. Wat dacht je toen ik deze zomer naar Den Haag kwam? Ik ga die oude, afgetapelde Mladic... en nu voor eens en voor altijd onderkrijgen. Dat dacht jij? De oorlog is voorbij. Alleen tot jou wil dat maar niet doordringen. Maar het zou toch pijnlijk zijn geweest dat jij jaren eerder werd opgepakt dan ik? <laughs> Waar waren je kameraden dan, he, om je te beschermen? He? Nou, Ben je, ben je klaar? B Blijf van die worst af. Als je echt principes hebt, dan neem je, net als ik, een voorbeeld aan Milosevic. Ja? Of Avoyo, onze extremistische landgenoot, Sjesel. Die drijft iedereen hier tot wanhoop, hongerstakingen, scheldpartijen in de rechtszaal, namen verraden van anonieme getuigen. Geweldig! Tot de dood erop volgt. Heren? Hé, hey, Bernard. En? Is het gelukt, jongen? Deze moet u met water innemen en de andere moet u kouwen. Geef ze maar. Bernard, je moet een plakje van deze mos proberen. Heel aardig van u. Uh, sorry. Sorry dat ik je zo heb opgehouden, jongen. Maakt niet uit. Tot morgen, heren. Tot Bernard. Bernard. het. <lacht> ja. ik geef hem zelf een goede kans. Zou hij gevoelig zijn voor de studiebeurs voor zijn zoontje Marco? Hou toch op. Misschien zijn tachtig slaappillen wel genoeg. Wil je niet helpen om hem een beetje te masseren? Twee vliegen in één klap? Dan ben je van mij af, heb je eindelijk iets voor je land gedaan, hè? Voor Servië, ja. Is dat een familietrekje? Wat? Patriotisme verwarren met zelfmoordneigingen. Jij neemt die naam niet in je mond, hè? Net zoals je dochter dat verwarde, hè, tijdens de oorlog. Je dochter Anna, God. die ze toch toen ook uh, uitgestapt? God. God. Hoe durf je? Hoe durf je, verdomme? He, natuurlijk durf je. Dat is je specialisatie. Was ze echt depressief? Psychologische oorlogsvoer ik of zeker. Of deed he? ze het toch vanwege je misdaden, hè? Opdat Servi er beter uit zou komen. Pathetisch. Als jij maar wint, hè. Ja, zet de radio maar aan. Zou Anna blij zijn als ze je straks terugziet? Weet je, je hebt gelijk. Ik ga je helpen. Samen vrienden worden met Bernhard en pillen verzamelen. Totdat je er in één grote slok een einde aan kan maken. En die blijft af. En wat, wat doe je? En die soeppan is kokend heet. Aaaah! Kijk uit! Ah. En je zit onder. Blijf bij boven. over! Was dat ah. uh, voor ah. mij God, bedoeld? Radko. Ah. Hey, gaat het, gaat het. Ah. Radko, Bernard. Berat! Ha! Berat! <gülüyor> U hoorde een fictieve dialoog tussen de Servische generaal Radko Mladic en de Servische leider Radu van Karadzic. Ze werden gespeeld door Frits Lambrechts, Radko Mladic, Bert Luppens, Radovan van Karadzic en Helmut Woudenberg, de gevangenisbewaarder. Dit jaar mogen de beide leiders weer voor de rechter hun eigen verhaal doen. We hebben het in dit uur Bureau Buitenland over leiderschap. Heeft u het eerste deel gemist? Download dan onze app of luister terug via radio1.nl. En laten we tenslotte nog even vooruitblikken hier in de studio... met Robert van der Roer, Helmut Woudenberg en Jeroen Smit. Aan het begin zei ik al, dit jaar zijn er verkiezingen in landen... die in de multipolaire wereld en op economisch gebied vaak een hoofdrol spelen. Amerika, Rusland, Frankrijk, China. Um, hoewel in China de nieuwe leider al een jaar of vijf bekend is. Robert van der Roer, ja. expert op het gebied van leiderschap en diplomatie. Wie mag er wat u betreft blijven zitten? Obama mag blijven zitten. Waarom? Nou, omdat uh, de kloof die ontstaan is tijdens Bush... tussen uh, Amerika, uh, de Arabische wereld en Europa nog niet is gedicht. Daar is uh, Obama nog niet in geslaagd. Amerika uh, balanceert op de rand van een faillissement... is zwaar verdeeld in het congres. Quantanamo Bay is nog open. De Amerikanen vertonen minder militair leiderschap. Leading from behind heet dat tegenwoordig. En Obama maakt een vermoeide indruk... Um, Gegeven de, de, de, de, de nog steeds niet geheel de uh, kloof uh, internationaal, verdient hij een, een tweede kans. Ja. En... Laten we even kijken naar Rusland. Nou, Poetin, blijven of gaan? Nee, niet nog een keer 12 jaar Poetin, alstublieft. <laughs> Want uh, Ru Rusland moet worden opengebroken. En Rusland bedient zich nu, en dat zien we ook de, de afgelopen maanden weer... Nog, toch nog weer van de, uh, ja, dezelfde stalinistische praktijken... als voor het einde van de Sovjet-Unie. Als je ziet hoe de democratie daar nu wordt bejegend. Dat, zou, uh, ja, dat moet echt nu uh, door iemand anders worden opengebroken. En hmm. dat kan niet door het kamp met Zierdev-Poetin... Uh, Frankrijk, Sarkozy of Hollande? De sociaal-democratische kandidaat? Nou, ik denk puur in machtspolitieke termen dat het uh, niet uitmaakt. Europa wordt op dit moment geleid door Duitsland. Dat hebben we de afgelopen weken ook gezien. Uh, Frankrijk zit op de bagagedrager, moet aansluiten. Of het een socialist wordt of Sarkozy. Ik, voor de Fransen zal het wel uitmaken, maar ik denk voor Europa niet. En de verandering in China? tot Nou, heel belangrijk. Wat je ziet is dat uh, als je kijkt naar het gehandels uh, van de eurozone dan zou je bijna zeggen, uh, en na het succes daar tegenover plaatst van, uh, van China... dan zou je zeggen dat uh, eurodemocratie minder goed werkt dan Chinese dictatuur. Pijnlijke conclu conclusie. Dat is een pijnlijke conclusie, ja. ja. Laten we even naar het bedrijfsleven gaan, Jeroen Smit. Uh, ja. Heel veel uh, zakenmannen, topmensen hebben er een potje van gemaakt uh, de afgelopen jaren. Gaan we in 2012 de komst van de nieuwe verstandige leider zien? Ah, ja, een tersdag, maar de komende tijd. Ik denk wel dat het een hele belangrijke les is dat je leiders nodig hebt in dat bedrijfsleven. die zich ontfermen over de omgeving waarin ze opereren. en ook echt luisteren. Echt luisteren en verbinding zoeken en durven samen te werken. In plaats van maar die competitie, de wereld van markt en strijd, winnen of verliezen. En dan moet iets anders gaan ontstaan. Dus ik denk dat er meer en meer ruimte zal komen voor wat meer empathische, luisterende leiders. en dus ook bijvoorbeeld voor vrouwen. Echte vrouwen, hè? dus niet vrouwen die mannen kopiëren. Dat zijn een soort vrouwen 2.0. We hadden het al over Michelle Obama. Nou ja, nou ja goed, die zit dan achter de, uh, achter de schermen eigenlijk. Speelt ze natuurlijk een, een heleboel. Die, die is ook goed. Nou, Merkel, Ik vind Angela Merkel, ze kwam net even voorbij. Ja. Ik uh, ben een fan van Angela Merkel. Ik vind Waarom? Dat ze dat heel, nou, ik vind dat ze dat heel knap doet. In die mannenwereld blijft ze overeind. Um, en ik heb het idee dat ze een heel slim spel speelt. Dat ze, um, uh, dat ze de boel ook bij elkaar houdt, toch op haar manier. Hè? Dus, het is, is ook beschaafd. Ja, Waar maar dus het, is, het is niet een harde konf. Margaret Thatcher was echt zo, die, die, ja. die, ja, die nam afstand... en die, die sloeg dat vindt, met dat tasje op tafel... Ik, die verhaal een keer beter, ja. Robert. Maar ik vind Angela Merkel lijkt iemand te zijn... die luistert, die, die verantwoordelijkheid neemt... die niet alleen bezig is met Duitsland... maar ook met Europa, die, die, die, die plek van Duitsland in Europa... heel duidelijk zich ook ontfermt over, over mij, over ons. Dus ik vind dat een, een heel krachtig uh, voorbeeld. En ik hoop dat dat langzaam maar zeker, dat daar meer ruimte ook in het bedrijfsleven gaat ontstaan. Daar zijn we ver van verwijderd. Hè? Want vrouwen spelen daar zeker helemaal bovenin Nauwelijks een rol van betekenis. Is er één vrouw die als voorbeeld dient in het bedrijfsleven? Nou, iemand waar ik wel van onderin het ben geraakt de afgelopen tijd. Ze heeft een enorme draai gemaakt. Zoals net weer in het nieuws. Ze is nu al wat, wat opgevorderde leeftijd. Maar Nelly Kroes. Ah, hè? daar komt ja. Nelly. Ja, toch wel. <laughs> ja. En ze heeft natuurlijk uh, in zekere zin ook Margaret Thatcher achtergetrekken. Zeker in dat verleden. Maar zoals ze nu ook zich, zoals ze nu opereert um, en ook vervent voorstander is van een hard kwotum, dus een, ik, ik ben er zelf ook een voorstander van... in raden van commissarissen en raden van toezicht... moeten we, denk ik, om echt die draai te maken... om echte vrouwen, die vrouwelijke kwaliteiten... ook meer ruimte daarvoor te krijgen... denk ik dat we daar naartoe moeten. Oké, okay, Helmut Woudenberg, tot slot. Welke vrouw zou mooi zijn om te verbeelden op het toneel? Mijn belangstelling uh, zou uitgaan naar Benazir Bouto... Om, omdat het ook haar vader in de politiek vanuit de macht is geëxecuteerd. Pakistan, hè? de oud-leider van ja. Pakistan, en zij heeft, vermoord. Ja. Zij heeft vervolgens dat stokje overgenomen van, van haar vader op haar manier... en is uh, uh, uh, tenslotte vermoord. In, in, in, de, ik vind, dat, dat, vind, dat vind ik een interessant uh, drama, zeg maar. Helmut Woudenberg, dank voor dit gesprek. Dank ook Jeroen Smit en Robert van der Roer. Vrouwelijke leiders moeten dus komen. En meer komen in 2012. Misschien kunnen we ons nog laten inspireren... door de oud-Britse premier Margaret Thatcher. Deze maand komt er een film over haar uit... met in de hoofdrol Meryl Streep. Komende donderdag in de Bali in Amsterdam. Een voorvertoning. Bureau Buitenland. De wereld van alle kanten. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag 1 januari. Het radiodrama werd geschreven door Gertie Schouten. Geluid was in handen van Jacqueline Maris, Arno Peters en Jacob Graasma. Eindredactie Ellen van Dalen. Volgende week gaan we het hebben over de rol van muziek in de Arabische revolutie. De Iraans-Koerdische Beri Shalmashi schrijft er een boek over en binnenkort komt dat uit. Ze is volgende week onze gast. Biri heeft de muziek uitgezocht die we gaan draaien. Onder meer het volgende hiphopnummer... geschreven door Amerikaans-Arabische artiesten... die hun Egyptische vrienden een hart onder de riem wilden steken. 25 januari, hashtag heet het. Verwijzend naar de manier waarop de revolutie werd aangeduid... op Twitter en Facebook. Voor nu een fijne avond en tot volgende week. First, they I heard him say the revolution won't be televised. Al Jazeera proved him wrong. Twitter has him paralyzed. 80 million strong and ain't no longer gon' be terrorized. Organized, mobilized, vocalized. On the side of truth, the Medina's living proof that it's a matter of time for the chickens home to roost. Bu'adizi lit the poof. And it slowly ignited the fire within every people to fight it. It's the new moon. Shines bright as the man's boom, was his mask. He's the man writes in the spell room. It's a disunity, community removing the tomb. It's a rotten harmless. We're making headway, chanting down the dictators, getting rid of dead weight opening the floodgates like the streets agenda But why, the We've been empowered to speak, and though the future is uncertain, man, at least it isn't bleak. When our children can be raised not in a cage, but on a peak, the inheritors of Mother Earth and meek Freedom isn't given by oppressors; it's demanded by oppressed. Freedom lovers, freedom fighters, freedom gather and protest for the God-given rights, for the freedom of the press. We know freedom is the answer. The only question is. Who's next? It's very bad for my government. I haven't food. I haven't gained again. Me and my children. I will die today. Time to push. We ain't falling back now. Time to fight. If we are all we have now. Do you hear me calling out for backers? to be born news media disseminated heaven's gate level of alarm third-person dictate couldn't sever him till dawn three mill in the street we will live in peace yes, yeah. but first god rest the soul of those who choose to be free from poverty they rose need deep in robbery souls will plummet and burn like muhammad these oh, years, yes. and just hear the logos deliver the state now hears his own soul karma waits for no man your presidential charm and armor break out of place in your own homeland Now hip like Mesa Imagine a million human march to Gaza From Kahira to Baghdad Siasetum sahira Alamat al ah, Time to push We ain't falling back now Time to fight We are all we have now Do you hear me calling out for trying to keep a lookout For better days Time to push We ain't fallin' back now Time to fight We are all we have now Do you hear me calling out for trying Tryna keep a lookout Where the beast uh -huh. ends, you should learn a lesson from oppression where it begins. Black, white, yellow. With no matter what race, before you break us, you gon' push us off the deep end. Different countries, same struggle. We even contemplate on squeezing when our kids ain't eating. Only upper difference is it's hot all year round when the time, and your kids ain't freezing. But we all starving, all grieving, and the people with the power ain't got hard enough to feed us. I follow the procedures, and I study my Quran. This is modern day signs. We just waiting on Jesus. You should be the teacher of Quran till your kids start to right. waste time watching Kelly ripple and Regis. This is Egypt, home of the ruins Last time we made a change, it took moose to move on Operation Get Rid of the Pharaoh uh -huh. Now we getting rid of who ain't willing to share no Bread with the vegan. Yeah. we are all equal -E. True men of God, fear God, don't fear no Person that's walking on the face of the earth If you got a tank, knife, gun, bow, or the arrow Long as there's breath, then there's still hope left So let hope rounds like the eye of a sparrow It's Time to push, we ain't falling back now It's Time to fight Try to keep a little Won't be nigga speaks, a rap's packies, he's relentless and hits. Leaders ain't helping them feedin' the kids. The leaders hoping pigs eatin' their kids. Back in my Elijah, eat in the liver. Run up in a white house with keys to the crib. The house in the Senate, ousted in a minute. Take these streets or Wall Street this one for Kenneth. They on that Gandhi, they on that shadow. With that chain to my high wall play go. Büro buitenland. De wereld van alle kanten.